Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noordoosten van China zijn zeker 21 mensen omgekomen na een modderstroom. Zes mensen worden nog vermist. Het gebeurde in de stad Xi'an nadat het flink had geregend. Op beelden is te zien hoe bomen en puin zich opstapelden langs modderige wegen. Huizen en wegen zijn beschadigd of vernietigd. Meer dan 80 reddingswerkers zijn in het gebied actief. In Utrecht zijn vijf woningen aan de Kroeselaan gekraakt. Het gaat volgens de Krakers om woningen die gesloopt gaan worden, maar waar in juli nog even wat bewoners in zouden komen. Alleen dat is nooit gebeurd. Dus tijdens een demonstratie vandaag tegen het woningbeleid besloten de Krakers het pand over te nemen. Ze vinden het slopen van sociale huurwoningen in de huidige wooncrisis van de zotte. De eigenaar van de panden gaat aangifte doen. De internationale Miss Universe organisatie heeft de banden met de Indonesische afdeling verbroken. Deelnemsters hebben aangifte gedaan van seksueel wangedrag. Zes vrouwen zeggen dat ze zich moesten uitkleden zodat de organisatie hun lichaam kon controleren. Vertelt correspondent Mustafa Margadi. Van hun uh, uh, nagenoeg ontblote lichamen werden ook foto's gemaakt. Sterker nog, een van de die zei dat ze uh, haar benen moest spreiden om te poseren uh, naar de vrouw die zei uiteraard dat ze dat heel na vonden, dat ze in de war bracht, en uh, ze hebben aangifte gedaan. En een advocaat van hen die zegt ook dat deze lichaamschecks totaal niet nodig zijn voor de Miss Universe wedstrijd. De Indonesische tak organiseert ook de verkiezing in Maleisië dit jaar. Die is nu geannuleerd. Een historische dag voor Almere City vandaag. Na 18 jaar betaald voetbal spelen ze straks... hun eerste wedstrijd in de Eredivisie tegen FC Twente. Zouden ze al een beetje zenuwachtig zijn? Ik denk juist dat het juist wat extra energie gaat geven. Tenminste, als ik naar mezelf kijk... merk ik wel dat dat mij juist meer energie geeft. En, uh, en misschien nog meer zin, meer, meer zin geeft om te gaan spelen. Dus uh, extra spanning niet. Ik denk wel dat het een soort van spannend is. Uh, maar tegelijkertijd uh, echt gevoelig. Focust alleen maar op het spelletje, uh, vind ik het niet spannender dan, uh, dan anders. En dus ook niet dan vorig jaar. Ja, op het eind hoorde je trainer Alex Pastoor. Ze zijn er dus klaar voor. De aftrap is straks om kwart voor vijf. Dan het weer. Soms is het zonnig, dan weer bewolkt. En hier en daar kan er een bui vallen. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde, maar dan een paar graden warmer. Het wordt dan 25 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWW. Die loopt de A9 Alkmaar-Amstelveen. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file tussen Bad en Amstelveen-Stadshart. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Boulevard.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 Spanje als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussen uit een vlucht weg naar een nieuw begin. We'll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 He's gone. They left the television screaming that the radio's on. Mijn schoenen zijn gejat. Maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy new year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or oh, we could simply pack our bags. En ga meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien weet ik je als we Laat in wapen voor slachten. I'm losing Cosa mia, e te che sei qua, mi chiedi perché l'amo sei niente più mi mida, mi manca da spezzare i fiate, fa male, non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercare.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine Yeah, why don't you vacate while I check it out. It is too hip for me, you did. Hey, mama. You've got a fine brown frame. And I wonder what could be your name. You look